Zeven uur, dikte ik met het NOS Journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli waren gisteravond laat... en in het begin van de nacht schoten en explosies te horen. Voor zover bekend is het daarna rustig gebleven. In verschillende wijken waren opstandelingen in gevecht... met het regeringsleger. Een woordvoerder van de regering Gaddafi zei op de staatsdivisie dat er tientallen rebellen in de stad waren... maar dat die zijn teruggeslagen door het regen. Tripoli is veilig, zei hij. De woordvoerder sprak het gerucht tegen dat Gaddafi het land heeft verlaten... en asiel heeft gevraagd in Egypte of Zuid-Afrika. Even later was op de staatsdivisie een geluidsopname van Gaddafi te horen... waarin hij het land feliciteerde met het vernietigen van de ratten en verraders... zoals hij de opstandelingen noemde. Gaddafi haalde nog eens hard uit naar de westerse coalitie... die militaire doelen in Libië bombardeert. Het gaat iemand als de Franse president Sarkozy alleen maar om de Libische olie, zei Gaddafi. Onduidelijk was of zijn toespraak live was of eerder opgenomen. Door het innemen van de steden Zawia en Zlitan, door de opstandelingen, is de hoofdstad Tripoli zo goed als geïsoleerd. Ook de aanvoerroute naar Tunesië is afgesloten, zodat het regime het moet stellen zonder aanvoer van bijvoorbeeld brandstof uit het buurland. De advocaat van de vrouw, die oud-IMF-topman Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting... gaat ervan uit dat het OM de zaak verder laat rusten. De OM in New York heeft morgen een afspraak met de vrouw. Ze krijgt dan waarschijnlijk te horen dat justitie de aanklachten tegen Strauss-Kaan... geheel of gedeeltelijk laat vallen. Als ze de aanklachten niet intrekken, zouden ze haar niet hoeven te spreken, zegt de advocaat. Strauss-Kaan werd in mei gearresteerd nadat een kamermeisje aangifte had gedaan... van aanranding en verkrachting.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 De afgelopen dagen hebben nabestaanden en overlevenden de gelegenheid gehad om het eiland Utoya te bezoeken. Bijna duizend mensen hebben daarvan gebruik gemaakt. Veel bezoekers hadden bloemen, kaarsen, gedichten en foto's bij zich. Openmeer Stoltenberg was gisteren op Utoya.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 De toespraak werd vanwege het noodweer onderbroken. Toen de paus eerder op de dag in de Spaanse hoofdstad aankwam... raakten zeker 900 mensen onwel door de hitte. Vandaag gaat paus Benedictus voor in een afsluitende Eucharistie-viering... waarbij meer dan een miljoen mensen worden verwacht. In het uiterste noorden van Canada is een Boeing 737 neergestort. Daarbij zijn volgens de politie twaalf inzitten om het leven gekomen. Drie mensen overleefden de crash. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk...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 Vanuit de Gazastrook zijn gisteravond zo'n 50 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Daarbij zijn één dode en zeven gewonden gevallen. Israël heeft op zijn beurt luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Daarbij raakte volgens Israël één Palestijn gewond, maar bronnen in Gaza spreken van drie doden. Vergeldingsacties over en weer hebben de afgelopen dagen meer dan 30 mensen het leven gekost. De VN, de EU, Amerika en Rusland hebben alle partijen opgeroepen tot terughoudendheid. Ze veroordelen het geweld en vragen dringend om de situatie niet te laten escaleren.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 Het weer dan nog zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Vanmiddag kunnen er in het hele land buien ontstaan. Vooral in het zuidoosten is er daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt maximaal 27 graden vandaag. Vanavond trekken de buien weg en klaart het wat op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag. Het anker. Ja, goedemorgen en mooi dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin ik iedere zondag ontbijt met een inspirerend persoon. En mijn gast vandaag is al vanaf kindspeen geïnteresseerd in natuur. En geen wonder dat hij inmiddels natuurontwikkelaar is. Natuur maken, dat ken ik alleen van mijn achtertuin, maar Wouter... Jij doet dat in het groot, heb ik begrepen. Goedemorgen, allereerst. Goedemorgen. Um, um, ik heb. Um, ja, wat, wat moet ik nou eens. Ik heb van jou gehoord dat jij niet van verbodsborden houdt. Sterker nog, jou houdt niet van. Maar dan gaat het om verboden toegang. En je houdt niet van hekken om de natuur. Nee, dat is uh, waar ik in opgegroeid ben. Maar waar ik uh, zelf uh, eigenlijk altijd een, een hekel aan had. Ja. Dat, je, dat het hele Nederlandse landschap vol stond met, uh, met prikkeldraad. En met borden, verboden toegang. Dat is een van de eerste dingen die wij gedaan hebben in gebieden, nieuwe natuurgebieden die wij ontwikkelden... was dat opruimen. Dus echt de, de hekken verwijderen, de voor toegang vervangen door borden welkom En uh, ja, bevrijden van het landschap, hebben we dat wel eens genoemd. Bevrijden van het landschap. Ja. Maar anderen die zouden zeggen van... Uh, wij hebben misschien het landschap een beetje bevrijd van de mensen... die er doorheen willen crossen of wandelen. Of... Ja, maar dat is een illusie dat je op die manier mensen natuur kunt scheiden... De, Stel denk ik, moet gebeuren dat mensen veel meer betrokken raken bij de natuur. En daardoor ook die natuur in hun hart sluiten. En ook daardoor meer uh, oog hebben ervoor. meer Die natuur ook uh, zijn plek geven en het respect ervoor hebben. Ja, nou, uh, uh, ben je vanochtend helemaal vanuit Nijmegen hierheen gekomen. Dus uh, jij moest vroeg je bed uit. Jij woont aan de rand van het bos. Ja. Heb jij geen hek om je eigen tuin? Nou, dat, uh, wij hebben inderdaad een, uh, dat is nog een erfenis uit het uh, verleden. We hebben een uh, landgoed gekocht met vijf families. Ja. En uh, het hek daaromheen, dat, dat staat er inderdaad nog grotendeels. We hebben wel een deel opgeruimd. En, uh, en er zijn dan een aantal grote doorgangen gemaakt naar het bos achter... Uh, van het Stadbos, dus, weer wat er tegenaan ligt. Zodat uh, die dieren... dieren kunnen vrij uitwisselen. Ja. Maar jij krijgt dan in die streek ook zwijnen in je tuin. En inderdaad, sinds een paar jaar hebben wij ook wilde zwijnen... tot uh, bijna aan de, aan de voordeur. Maar... Die beesten kunnen enorm huishouden. Als die jouw tuin omploegen, denk je dan niet van... ik had misschien toch een hek moeten neerzetten. Nee, nee, nee toch niet. Nee, nee. Het is wel uh, af en toe uh, ja, het is wel extra werk. Je ja. bent soms wel een uur of twee uur bezig... om het, uh, de plagen weer recht te leggen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar uh, het is natuurlijk wel een ongelooflijk luxe... dat je dat soort dieren, wilde zwijnen, reeën, vossen, steenmarters... tegenwoordig uh, tot aan, uh, aan de randen van de stad kunt zien. Oké, okay, nou wij, wij, gaan, wij gaan zo verder praten over de wilde zwijnen... en wolven en linksen. En, nou, er komt nog een heleboel langs. Maar eerst willen we eh, jou ja, nog wat uh, beter leren kennen... even op een hele andere manier. Daarvoor hebben wij een jukebox. Die jukebox die stelt jou een aantal vragen. En uh, aan jou het verzoek om er even kort op te antwoorden. En uh, we zullen zien wat daaruit gaat komen. Favoriet jaargetijden? Nou, eigenlijk alle vier, maar de lente. Kan niet zonder mensen en natuur om me heen. Denkend aan Holland zie ik veel meer natuur dan de meeste mensen voor mogelijk houden. Welk beeld laat u niet meer los? Um... Poeh. Uh, de geboorte van mijn eerste kind. Bent u de laatste tien jaar linkser of rechtser geworden? Um... Liberaler. Hmm, liberaler. Dat is niet per definitie links of rechts volgens jou. Nee, dat ah. geloof ik niet. Nice. Um, uh, uh, je kan niet zonder mensen en natuur om je heen. Dus die twee die zijn bij jou echt met elkaar verbonden. Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. En um, denk het aan Holland, zei jij. Dan zie ik veel meer natuur dan mensen voor mogelijk houden. Dus die natuur is er nu nog niet. Die, uh, die is. Maar in. in... Ja, in de kiem overal aanwezig. Ja. En we slagen er wonderwel in om het overal te onderdrukken. Maar even niet opletten en het, uh, het spat de grond uit. En dat is een van de ja, fascinerende dingen waar ik mij op toeleg. Om mensen te laten zien dat als je iets meer die controle over dat landschap loslaat, iets meer ruimte biedt aan die natuur, dat er fantastische dingen gebeuren. Wij gaan en... zo uh, luisteren naar... Uh... Nou ja, naar al die kiemen die er dan liggen. Maar wij gaan luisteren naar uh, een mooi stukje muziek. Uh, wederom uitgezocht door Joris. Uh, dat is Bishop Allen met klik, klik, klik, klik. I ducked out of the rain into Maria's wedding day.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 with you click click Klik, klik, klik van Bishop Allen. En wij zitten in de studio van Dit is de Zondag... en wij spreken vandaag met Wouter Helmer. Hij komt uit Nijmegen, hij is ecoloog... en hij is directeur van Stichting ARK. En we praten met Wouter over zijn enthousiasme en passie... voor robuuste natuur. En eh, dat is natuur waar mensen van kunnen genieten... die tegelijkertijd ook nog eens van groot economisch belang is. Maar even dat woordje robuust... Want dat was het eerste wat mij eigenlijk opviel toen ik jullie website bekeek. De website van de stichting ARK. ARK.eu is dat geloof ik. Ja. Um, daar staat robuust en spontaan. En dat, wat moet ik daar... Gaan we bergen naar Nederland halen? Wat moet ik daarbij robuust voorstellen? Um. Nou, het belangrijkste daarin is dat, uh, dat het enige schaal heeft. Dat het niet uh, hele kleine postzegeltjes zijn. Uh, want we weten dat heel veel planten en dieren hebben toch echt ruimte nodig hebben om zich uh, goed te kunnen ontwikkelen. Ja. Dus geen dus aangehakte parkjes. Heeft, uh, niet als het gaat om uh, die natuur waar wij uh, mee bezig zijn. Het moet, moet enige schaal hebben, maar het moet vooral ook de ruimte krijgen om zichzelf uh, te ontwikkelen. Dus uh, ja. uh, niet te veel dimensie daar bovenop zit. En, uh, ja, voldoende zijn normen oplegt aan die natuur. Maar de natuur die zichzelf ordent, zichzelf organiseert. Als je, nou, we, hebben, we praten in Nederland over uh, nou, meer dan 45.000 soorten planten en dieren die hier leven. Als je die de ruimte geeft en de, om zichzelf te organiseren... ontstaan er dus hele rijke natuurgebieden. Uh, hele, ja, hele gevarieerde landschappen. Ja. Waar bossen, graslanden, ruigtes uh, ja, zich afwisselen. En, uh, nou, en die tegen een stootje kan. Dus waar ook in onze ogen rustig miljoenen mensen eh, toegang toe kunnen krijgen, vrij kunnen rondstruinen, eh, fietsen, wandelen, zonder dat die natuur daar heel veel van te lijden heeft. Dus dat verstaan we onder robuust. Maar betekent dat dan bepaalde soorten wel, bepaalde soorten niet? Of laat je dat? Maak dat je is daar niet, geen keuze. Dat in? is niet zo van ons. Dat, dat bepaalt die natuur van groot deel zelf. Wat welke planten en dieren daar zich thuis voelen. Want nou, jij noemt jezelf natuurontwikkelaar. Nou ja, goed. Ja. Nou ja, dat, maar wat is natuurontwikkelaar dan precies? Is, is ruimte bieden aan natuur. Ja. En, uh, ja dat is, eigenlijk is dat in, in jouw opvatting? Want er zullen ook mensen zeggen van ik ontwikkel natuur, ik leg een park aan. Ja, maar dan leg je meer aan wat in jouw hoofd zit. Terwijl wij meer geïnteresseerd zijn in hoe die natuur zichzelf ordent. Dus de, het is meer, ik zeg wel eens, we maken oasis van laten in een land van doen oasis van laten in een land van doen. Dus, de, ja, dus de, ja, een paar plekken in Nederland, inmiddels gelukkig steeds meer... waar, eh, waar we iets terughoudender zijn als mens om daar voortdurend in te grijpen. En nieuwsgieriger naar wat er gebeurt als we die natuur wat meer de ruimte geven. En is dat nou een hele nieuwe gedachte? Wa waarin kreeg jij deze ideeën over natuurontwikkeling? Mm, nou... Ja, ik zit eigenlijk al van jongs af aan. Uh, ja. Ben ik gewoon geïnteresseerd in het uh, doen en laten, val van dieren trouwens. Maar in de eind, eind jaren tachtig zat de Nederlandse natuurbeweging in mijn ogen in een uh, flinke crisis. Er was ja? heel veel kramp eigenlijk in die beweging. De, er was geen vertrouwen meer naar uh, de samenleving. Eigenlijk alle, elke verandering leidde tot een verslechtering in de ogen van veel natuurbeschermers. Het ging ja. alleen maar bergafwaarts. Er was geen vertrouwen in mensen. Vandaar die borden verboden toegang overal. Men wilde die mensen eigenlijk uit die natuurgebieden houden. En ze over natuur voorlichten via de televisie. Eigenlijk een beetje op afstand. Ja. Maar er was eigenlijk ook helemaal geen vertrouwen in de natuur zelf. Dus het was die natuur die was aan alle kanten uh, ja, gekooid. En, en, en naar mensenhand ingericht. En ja, dus in mijn ogen moest er op drie niveaus eigenlijk... Uh, ik zou maar zeggen een, een revolutie plaatsvinden. Dat moest gewoon... Die natuur moest weer meer ruimte krijgen. Die mensen moesten weer toegang krijgen tot de natuur. En er moest weer een nieuwe klik gevonden worden met die samenleving. Die natuur moest weer aangesloten worden bij onze moderne samenleving. En niet met de rug ernaartoe ja. ontwikkeld worden. Maar juist in samenhang met, uh, met waterberging, met delfstoffenwinning... met uh, drinkwatervoorziening, met recreatie, met nou ook uh, dus alles wat mensen doen, dat moet zijn... ...plek vinden in de natuur? Nee, er gebeurt natuurlijk van alles in het Nederlandse landschap. Ja. En dat kun je doen... Uh, ...met de rug naar de natuur... ...maar je kunt het ook doen... ...in samenhang met natuur. Veel ja. activiteiten die wij doen in het buitengebied... ...die kun je heel goed combineren met... Uh, ...natuurontwikkeling. Meer ruimte maken voor natuur. En Want... Dat zijn net iets heel belangrijks. Van, ja, dat, de, daar was wantrouwen tegen. en Ik merk ook, als je erover nadenkt... Van ja, uh, we gaan um, zand afgraven of we gaan uh, mergel graven... Dat, dat gaat ten koste van de natuur. Dat is toch geen hele gekke gedachte. Hoe, hoe krijg je mensen dat ze daar kansen gaan zien? Dat ze daar nou, vertrouwen het, in gaan krijgen? Ja, het, het, meest, ja, het, het eerste voorbeeld waarmee we aan de slag gegaan zijn... was de, de hele baksteenindustrie. Die, ja. uh, dat was tot, dan, uh, tot in, de, in de jaren 70, 80... Was het een activiteit waarbij boerenland werd afgegraven. De klei ging naar de fabriek. Uh, die, die, dat, dat leverde rechte, hoekige bakken, putten op in het landschap. Die werden weer volgestort met huisvuil, weer toegedekt met een laagje zand. En dan was het weer landbouwgrond. Ja. Het resultaat was uh, ja, vaak een nivellering van het landschap. Uh, nou, Nivellering van het landschap? Ja, nou, zeg maar een, het, het landschap werd er uh, eentonige van. Okay. Uh, nou, volgestopt met, met uh, vaak open uh, huisveldstorten die wel waren toegedekt. Maar het levert eigenlijk helemaal geen enkele meerwaarde op. En wij hebben in het begin van de jaren negentig... samen met het Wereld Natuurfonds en die hele baksteenindustrie... een, uh, een convenant ge gemaakt waarin eigenlijk vanaf dat moment... er geen één baksteen in Nederland meer gewonnen wordt... die niet ook bijdraagt aan natuur. Dat wil zeggen dat... Sindsdien uh, een klei-industrie koopt de grond, zoals we het vroeger ook deden... graaft de klei af maar op een hele subtiele manier... Uh, die veel uh, ruimte laat voor de natuur daarna. Ja, dat is een subtiele manier? Uh, ja, want Dat gaat geen, nog volgens rechthoek... mij nog steeds met een graafmachine. Ja, maar geen rechthoekige bakken meer, maar meer het, het relief volgend in het landschap. Meer de, de hoogtelijnen volgend in het landschap. En het eindresultaat is een, een patroon van geulen en, en zandruggen in de ondergrond die niet meer wordt volgestort met huisvuil uiteraard. Dat gaat inmiddels naar de, de verbrandingsovers of naar de andere ja. verwerkingen. En, uh, en daarna wordt die, dat, eigenlijk dat nieuwe natuurgebied... dat afgegraven natuurgebied vaak ook nog met een fonds vanuit de baksteenindustrie... overgedragen aan een natuurbeherende instantie... of een, natuur, een particuliere natuurorganisatie. En het resultaat is dat die boer heeft geld voor zijn grond... de baksteenindustrie heeft zijn grondstoffen... Uh, en het resultaat is een natuurgebied ook nog eens een keer met een beheerfonds. Nou, dat is typisch zo'n situatie waarin je een koppeling maakt tussen economie en natuur. Maar dan heb je dan uh, uh, uiteindelijk een hele mooie situatie, maar om die mensen daar te krijgen, dat ze er allemaal vertrouwen in hebben dat je dat voor elkaar gaat krijgen, daar ben je wel even mee bezig. Wat, wat doe je dan? Is dat hard lobbyen? Heb je mensen die met je meedenken? Nou, onze manier van werken, van ARK. het is een hele bevlogen club mensen. die eh, Dat is altijd de combinatie van een, een aansprekende visie. Gewoon zorg dat je een goed verhaal hebt. Ja. Alles staat te valt bij een goed verhaal. Dus dat hadden jullie van tevoren al in je hoofd? Ja, je hebt gewoon een gegeven moment, je ziet dat dingen gewoon niet goed gaan. En je van, nou, dat moet anders kunnen. Dat, dat, eh, dat schrijf je op, daar, daar zoek je partners bij. Te... Maar het belangrijkste is... Wij zijn altijd van het begin af aan ook bezig met voorbeeldgebieden. Dus... Zodra we een goed idee hebben, zoeken we meteen een plek in het veld. Nou, in dit geval was dat de Gelderse Poort. Maar we hebben ook voor drinkwater, in combinatie met drinkwaterwinning... hebben we projecten in Limburg en in Overijssel opgezet. Voorbeelden in het veld waar mensen direct kunnen zien wat wij bedoelen. Dus de Gelderse Poort, dat is een plaats geweest waar ze klei hebben afgegraven. Ja. En dat is op dit moment een mooi natuurgebied. Ja, en dat is de, dus daar, wordt, daar is klei afgegraven, er is ook lokaal zand afgegraven. Het, dat natuurgebied biedt ruimte voor het hoogwater... zodat we met hoogwaterperiodes minder overlast hebben. Het is een enorm belangrijk recreatiegebied geworden. Ja. En dat, dus rond die, dat nieuwe natuurgebied van inmiddels een paar duizend hectare... is een hele nieuwe economie ontstaan. En dat is eigenlijk ja, dat is de, de kern van, eigenlijk van ons succes. Gewoon ja. aansprekende visies, gekoppeld aan maatschappelijke processen... toegankelijk voor het publiek en met een fenomenaal natuurresultaat. Jij hebt uh, een, een prijs gekregen, een prijs die niet veel mensen zullen kennen. Het is de Edgar Donkerprijs. Ja. Die was in 2007. Ja. En uh, ze zeiden daarbij: uh, uh, je bent essentieel, oorspronkelijk en uniek. Was dat belangrijk voor jou? Was dat een moment van, nou ja, een waardering dat mensen het allemaal met je eens begonnen te worden? Tuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een prachtig maar een prijs is moment mooi, maar... uh, om. Uh... Maar voor mij was het vooral ook weer een, een moment om... Eh, nou, het geeft je weer een kans om, om het verhaal te vertellen. Om ook natuurlijk de hele groep mensen waarmee je samenwerkt. Want het, je, je krijgt dan als individu zo'n prijs. Maar het werk doen we met eh, ja. toch een tientallen nee, maar, mensen. Dus dat, was het ook, het ook een soort erkenning? Want je bent pionier geweest jarenlang met deze gedachtes. Als je, hè, als je kijkt ja, door het oude natuurbeheer al, ja. in elkaar zat wat je net vertelde. Ja, want we hebben natuurlijk ook wel nou, tien jaar minimaal... Tegen de stroom in moeten roeien. Ja. Het, was, het gedachtegoed was bepaald niet zeg maar, mainstream in de natuurbeweging. En op het moment dat, ja, dat je zo'n prijs krijgt... dan is dat wel een soort mijlpaal van... kijk, het is blijkbaar geland en, en gezien... dat dit een, een belangrijke nieuwe stroming is in de natuurbescherming. Ja. Je had het over die, die, die verbinding met natuur en, en, en economie. Maar het blijft wel een... Als we het hebben over, over de problemen die de wereld hebben... als het gaat over opwarming van de aarde... dat is allemaal direct gekoppeld aan, aan nou ja, hoeveel wij produceren... hoeveel wij gebruiken. Hoe, hoe, zie jij, hoe zie jij dat? Want jij probeert het op microniveau eigenlijk allemaal samen te brengen. Maar je kan er toch niet aan voorbij gaan... dat, er wel, dat economische activiteiten wel echt druk leggen op natuur. Tuurlijk, ja. Maar, dus het is... Dus, dat moet dus, je bent ondertussen ook bezig om mensen te wijzen op uh, ja, duurzaam gebruik van grondstoffen. Maar dat is meer iets wat ik zeg maar, in de privé-sfeer uh, mm -hmm. doe zelf. En waar je, zeg maar, je je maatschappelijke organisaties uh, in, in steunt. Maar wij zelf richten ons vooral op... Ja, de, de, ja, je kunt wel tegen uh, uh, autogebruik zijn. Maar ondertussen rijden er auto's, worden er wegen aangelegd, moet er... Uh, beton gemaakt worden, is dus de vraag van waar halen we dat zand... en waar halen we die kalk vandaan, ja. is gewoon actueel. En ook daarin kun je gewoon kiezen tussen verschillende uh, methoden. En wij dragen dus voortdurend voor de, de keuze die deze maatschappij maakt... in ons ogen de goede methode ja. aan. In plaats van de, maar jij, ja, de oude tra traditionele techniek. Maar jij noemde net de Gelderse supporters zijn voor jullie eerste grote succesverhalen eigenlijk... Ik heb begrepen dat, dat ze daar ook wel wilden gaan bouwen. Ja, dat is in het. Uh, Ooit zou dat een buitenwijk van Nijmegen moeten worden. En, maar hoe vind je dat dan? Want dan heb je iets heel moois gecreëerd. En nee, maar goed, dat, dat, je, dat is al. Die plannen zijn al in het begin jaren zeventig afgeschoten. Gelukkig door oh. een oplettende Nederland Nijmeegse samenleving. En uh, dus die Ooitpolder is sinds die tijd al wel redelijk beschermd. Hè. De Ooitpolder is een deel van die geldensport. En. Uh, Vervolgens zijn er allerlei eh, ja, plannen geweest om de, de rivier recht te trekken daar. De Wildbochtverleggingen. Nou, ook dat, is, dat gevaar is eh, grotendeels eh, afgewend. Ja, vervolgens lag daar een gebied grotendeels landbouwkundig gebruik. Eh, landbouw toen, jaren tachtig, in de problemen. Er eh, waren regelmatig zomeroverstromingen waarbij de hele maisoogst naar Rotterdam spoelde. Dus dat waren gewoon... Vraag in dat gebied van hoe richten we het weer in naar de moderne ja. maatschappij. En dan niet een woonwijk of een, een kanaal. Nou, en, en het idee om daar een, een groot vrij toegankelijk natuurgebied van te maken. Wat ook voorziet in de Delftstoffen. Wat ook eh, zeg maar het stedelijke uitloopgebied van Arnhem en Nijmegen is. Wat eh, ja, een hele nieuwe economie rond die natuur heeft opgeleverd. Dat, dat is de oplossing geworden gelukkig waar wij aan hebben bijgedragen. Maar stel nou dat, dat mensen daar zouden willen gaan wonen. Hoe zou je dat dan vinden? Want um, je hebt het wel over die mix van mensen en natuur trouwens. Ja, nou dat, dat is niet per definitie uh, uitgesloten... dat er ook aan de rand van dit soort grote natuurgebieden... nieuwe woonkernen ontstaan. Ja. Ik denk zelfs dat dat ook voorziet in een hele grote markt. Er zijn denk ik heel veel mensen nog... Nou, het is nu natuurlijk even wat minder, maar... Die, de woningmarkt. Uh, die graag uh, uh, ja, aan de rand van het natuurgebied zouden willen wonen. En dat, dat, dat is op aantal plekken ook wel mogelijk. Ook in Nederland nog om dat te faciliteren. Want is dat. Dat, als je, dat, dat is natuurlijk ook een, een, een, een belang. Hè? Mensen willen graag vrij wonen, willen graag dicht bij natuur wonen. Dat is een van de economische componenten van natuur. Ja, misschien wel de belangrijkste. Het is een stille component, hè? het is niet ja. zo eh, zichtbaar. Maar het is economisch gezien, het, het feit dat woningen bij natuurgebieden gemiddeld 10 tot 15 procent meer waard zijn... Ja. is natuurlijk een enorme economische factor. Dat is iets wat via de, de, de onroerend zaakbelasting... direct zichtbaar is in de gemeentekassen. Dus ook daarin is natuur een, een economische factor van belang... die we niet moeten onderschatten. Die we, eh, en die we ook actief zouden kunnen gebruiken... bij de ontwikkeling van nieuwe stadsranden, eh, dorpen. Ja. Ja. Zijn er nog meer van dat soort dingen... Waar, waarmee je kan zeggen, nou, dit, het kan heel erg rendabel zijn... Om, om hier natuur te ontwikkelen. Ja, drinkwaterwinning is natuurlijk ook zo'n voor de hand liggende mm -hmm. combinatie. Het is, uh, in het verleden werd er ook drinkwater gewonnen onder, uh, onder landbouwgebieden. Nou, daar wordt uh, mest gebruikt, uh, soms bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die moeten er aan het eind weer uitgefilterd worden. Nou, dat is een heel kostbaar proces. Op het moment dat je je drinkwaterbronnen uh, zuiver kunt houden... nou, bijvoorbeeld in natuurgebieden... Uh, kun je dus geld besparen op je hele uh, ja, uh, reinigingsproces van ja. dat grondwater. Nou, dat zijn ook uh, directe economische verbanden in dit geval dan tussen natuur en drinkwaterwinning. En jij kan dat direct aan zo'n waterbedrijf of aan een overheid die het natuurgebied beheert, kan jij dat ook duidelijk maken? Ja, dus we hebben ook uh, in ieder geval minimaal drie provincies op dit moment samenwerking met drinkwaterbedrijven. En, en waar je met een economisch model komt en zegt... jongens, als je op zo'n manier het landschap zijn gang laat gaan... bespaart het je zo en zo veel. Ja, waarbij we gewoon direct die koppeling leggen. Ja. Want op jullie website, eh, of, of, het is niet alleen jullie website... maar daar, eh, ARK, de, de, de, de stichting eh, waar je voor werkt... Die, die zegt groen, geld en geluk, daar staan jullie voor. Ja. En dat is zo'n eh, bijna ongrijpbaar... Wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, Het is eigenlijk in, in gewone mensentaal gezegd... Dat we, die, dat we steeds die drie componenten in het vizier houden. Dus ja. En die, die ruimte voor de natuur, dat is die groene component. En eh, die koppeling met onze moderne economisch getinte samenleving. Dat is die geldcomponent. En geluk, misschien wat het allerbelangrijkste. Zorgen dat mensen van jongs af aan... we hebben enorme onderwijsprogramma's lopen in die, in die natuurgebieden. Ja. Dat mensen van begin af aan die nieuwe natuur ook als hun natuur... Ervaren als, als een verrijking van hun bestaan en uh, ja, als ja, toevoeging aan hun geluk. En uh, het, het, het is geen, geen vies woord in de rest van de natuur. Beweging, laat ik het zo maar zeggen. Mm, nou, lang heeft men het met aardigs ogen gevolgd. Ja. Um, ook vond je dat, dat... vond je dat lastig, die kritische houding? Um... Nou, wel verwacht. Want je kunt ook niet. Kijk, een, een natuurbeweging die, die. meer dan 100 jaar. met de rug tegen de muur heeft gestaan. Alleen maar gezien heeft dat iedere verandering. een verslechtering opleverde. Die is bijna genetisch conservatief, zou ik bijna zeggen. Die genetisch die, conservatief. Die wil. Uh, die is argwanend tegenover elke verandering. Nou, dus dat is. Het is dus niet gek. als die verandering ook van binnenuit komt. Dat ja. men in eerste instantie denkt van hé, hey, dit. Uh, dit is uh, op zijn minst twijfelachtig wat hier gebeurt. Dus dat, dat die weerstand er was, dat was eigenlijk wel te verwachten. Maar kijk, ik ben zelf door en, ja, door, en door ecoloog in, in, in, in hart en nieren. En, ja. Dus ik heb wel van het begin af aan de overtuiging gehad... dat de manier van werken zoals wij die voorstaan... dat die ook voor die natuur heel veel meerwaarde zou hebben. En, dus... en die voorbeeldgebieden zijn ook daarom zo belangrijk... dat wij kunnen laten zien... dat. Zo'n oogwaarschijnlijk pakt met de duivel, met de, met de Delftstoffenwinning of met Rijkswaterstaat. Dat dat ook echt voor de natuur heel veel meerwaarde heeft. Nou, en daarmee hebben we ze, denk ik, uiteindelijk weten te overtuigen. En die, is die, ja, is die uh, omwenteling uh, gebeurd voor een deel. Wij gaan daar zo meer over horen. Maar wij gaan eerst naar de hoofdpunten uit het nieuws. En die worden gelezen, net binnengelopen, door Dick Terhark. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En in het uiterste noorden van Canada is een Boeing 737 neergestort. Daarbij zijn volgens de politie zeker twaalf inzittenden om het leven gekomen. Drie mensen overleefden de crash. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. In het noorden en midden van het land is het nog vrijwel onbewolkt... maar vanuit het zuiden neemt de bewolking de komende uren snel toe. Later in de ochtend is er in het zuiden al kans op een paar buien. Vanmiddag neemt overal de buien kans toe en vooral in het midden en oosten van het land is er een grote kans op onweer en zware windstoten. Ook hagel behoort tot de mogelijkheden. Voor de buien uit loopt de temperatuur op naar 23 graden in het noordwesten en 28 graden lokaal in het binnenland. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg en wordt het overal droog. Het klaart op en lokaal ontstaat er mist. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond 13 graden. Morgen, maandag, is het wisselend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 21 graden op de wadden tot 26 in het zuidoosten van het land. Dinsdag is er weer een grote kans op regen en onweersbuien. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, Goedemorgen en uh, fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. En als u net inschakelt, ik zit aan tafel met Wouter Helmer. Wouter is onder andere betrokken bij de stichting ARK, ook bij het bureau Stroom. En hij is stroming... Ik werd even verbeterd. Um, dat deed hij heel beleefd. Um, en zij houden zich bezig met natuurontwikkeling. En um, net voor het nieuws hadden we daarover: over hoe hij natuur. nou ja creëert, zal hij zelf waarschijnlijk niet eens zeggen, natuur die zichzelf moet gaan ontwikkelen. En hij had het daarbij over Oases van laten in een land van doen. Dat is wel een mooie, een mooie zin om eens even over na te denken. Um, ook houdt Wouter zich bezig met projecten als uh, Missing Links. En dat draait om een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden, zodat er weer ja, wilde dieren, linkse. Met die links als, natuurlijk als mooie vlaggenschip. Ja En uh, zeg maar de grootste Europese katachtige die al aan de grens van Nederland staat, ja. in uh, Zuid-Limburg. Een uh, symbool zou kunnen worden... voor het weer goed functioneren van de, de Nederlandse natuur. Want uh, we hadden het net nog even voor het nieuws... ook over de prijs die je hebt gewonnen als een soort erkenning voor het werk... wat je de afgelopen, nou, ik, zeker twintig jaar, ja. wel, wel langer, uh, hebt gedaan. Uh, daar heb je een geldbedrag voor gekregen... en dat gaat grotendeels in dit project, heb ik begrepen. Ja, dat hebben we. Uh, dus dat Missing Links, dat gaat eigenlijk. Dat is ook weer een uh, metafoor voor. Uh, uh, het, de ontbrekende schakels in de Nederlandse natuur. Ja. Dat zijn uh, schakels tussen natuurgebieden. Ja. die hersteld moeten worden. Dat zijn uh, ook ontbrekende elementen in de natuur. Zoals. zoals is dat links. de ecologische hoofdstructuur? Ja, die ecologische hoofdstructuur is natuurlijk een heel belangrijk. idee geweest ooit in Nederland. Dat is in Nederland. in die begin jaren negentig ontwikkeld. Inmiddels in heel Europa. Uh, Toegepast. Het is een heel goed concept om natuurgebieden met elkaar te verbinden. En op die manier eh, beter te laten functioneren. Ja. En als, als, als dat dus allemaal werkt, als het allemaal aan elkaar zit... dan krijgen wij wilde katten in onze achtertuin. Dan is een van de topsoorten die we hier ja. kunnen verwachten, is die links. Een prachtige eh, grote kat met oorpluimpjes... die eh, op dit moment eh, de grens van België en eh, Nederlands en Limburg oversteekt. En, en, en wat moet ik me erbij voorstellen? Moeten er nog heel veel linken gelegd worden? Ja, er zijn, dat, eh, belangrijk is dat er een aantal barrières worden geslecht. Nou, wat zijn dat voor barrières? Weer, maar, een aantal snelwegen, weer, dat daar natuur, natuurbruggen overheen komen. Ja. Dat gebeurt op dit moment ook op, een, op plekken in Limburg en in Brabant. Eh, naar in de, op de Veluwe ook. Dus, eh, eh, waardoor dieren vrij kunnen uitwisselen tussen natuurgebieden. Maar ook mensen. Het zijn ook bruggen die... Voor, uh, voor publiek, uh, natuurlijk, barrières uh, yeah. slechte. Um, maar soms moet er ook, uh, ja, moet er ook gewoon uh, rust zijn in gebieden of, of, of voedsel zijn. Dus de, de missing links, ontbrekende schakels kunnen ook ontbrekende. Uh, kan ontbrekend voedsel zijn of ontbrekende rust in gebieden. Dus, uh, het kan... En dan moet je denken aan bepaalde planten of zo die er moeten zijn. Uh, nou, voor de links bijvoorbeeld is het ja, het is, hij leeft vooral van, uh, van reeën, hazen. Yeah. Uh, nou, daar moet dus ook ruimte voor zijn, voedsel voor zijn. Dus het is de, ja, de, de hele keten moet weer. Een hele verlopen. populatie van, van dieren. Ja. Maar... maar we zeggen ook wel eens missing links is ook het, uh, het herstellen... van ontbrekende schakels in ons eigen hoofd. Om uh, de, um, de, zeg maar de verbinding tussen mens en natuur uh, weer te herstellen. Nou ja, uh, ik mag best wel eens in een bos wandelen... maar ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik van die links moet denken. Kan ik nog wel een beetje fijn wandelen als er zo'n ja. wees rondloopt? Nou, je, je zou in de eerste plaats een gat in de lucht moeten springen... als je hem ooit zou zien. Ja. Er zijn in heel Europa maar een paar honderd mensen... die ooit een links hebben gezien. Maar moet toch... ik niet daarna wegrennen als ik hem nee, zie? Nee, nee, nee. het is een heel schuw dier. Die, uh... Nogmaals, er zijn bijna geen mensen in Europa die hem ooit gezien hebben. Terwijl er toch enkele duizenden leven. Uh, hetzelfde geldt dan voor dat je die vraag stelt. De wolf, dat is ook ja. een soort die er uh, aan zit te komen. Ik heb er toch ook nou, van geleerd met sprookjes... Ja, dat ik daar een beetje bang ja, voor moet heel zijn. heel veel uh, fabels omheen. Uh, maar ook... Op de eerste plaats een heel schuwdier. Wat, eh, maar wel erg Europees, erg horend bij onze natuur. Maar ik bedoel, ik zit hier misschien ook wel een beetje als stadse jongen aan deze vraag te stellen. Maar, maar is er ook een beetje angst voor? Of zegt iedereen, ja gaaf, wolven links hebben we willen ze allemaal weer in Nederland hebben. Nee, er is eh, beslist ook, ook angst voor. Eh, voor een deel terecht. Eh, mensen die schapenhouders eh, zijn natuurlijk, eh, moeten echt wel voorzorgsmaatregelen nemen in gebieden waar wolven voorkomen. Yeah. Maar goed, daar hebben we inmiddels in Duitsland hele goede ervaring mee. Gewoon een goed schrikdraadras te zetten, eventueel uh, ja, honden. Toch wel weer hekken dus. In dit geval, ja goed, dat is met die schapen toch al het, uh, het geval. Die, uh, die kunnen erg moeilijk zonder... Uh, een schaap is, een, uh, is niet deel van de natuur, een schaap is deel van het landbouwsysteem. Dus uh, als we het hebben over het opruimen van hekken... hebben we het over natuurgebieden, niet over yeah. landbouwgebieden. Um, dus uh, die moeten, moeten voorzorgsmaatregelen treffen. Ja, maar, maar, maar ik heb ook wel eens ja. uh, een, een, een camping gezien. waar een zwijn had huisgehouden, één. Ja. En dat was, die man kon gewoon helemaal opnieuw beginnen. Die, die had echt problemen, die eigenaar. Uh, omdat er zo'n beest ja. zijn hele camping ontploegde. Ja, is Nederland niet ook niet een beetje te klein voor dat soort wilde dieren? Dat is de. Nou, het, het grappige is dat terwijl wij ook ja, gewoon we denken dat eigenlijk Nederland nog nooit zo vol was als nu... en dat er eigenlijk helemaal geen plek is voor dit soort natuur. Dat juist in, dit, in dezezelfde periode Nederland... Verrij... Nou, dat er dus overal wilde zwijnen lopen... Ja. dat er veel meer reeën zijn dan vroeger In plaats van een paar honderd zijn er nu meer dan 70.000 reeën in Nederland. Er broeden weer kraanvogels sinds eeuwen in Nederland. Er broeden ja. weer zeeaarden. Dat kunnen we ons niet eens heugen dat die hier ooit gebroed hebben. Dus zilverreigers zijn terug. Uh, nou, het gaat eigenlijk met bijna alle grote ja, maar... dieren... heel goed in Nederland. Het gaat heel en... goed, mensen, maar we het... moeten er wel een beetje mee leren omgaan. Dat is waar. Dus, uh, en dat is zie ik ook eigenlijk als de, de uitdaging... voor de, de komende tien jaar. Dat we eigenlijk weer een nieuwe balans weten te vinden... tussen die, die stad Nederland... die het in feite is... En die, ja. en die enorme hoeveelheid mensen die hier woont... die heel graag ook die dieren ziet. Uh, en, en die natuur... die eigenlijk zijn kans grijpt. Want er is... Het is een heel voedselrijk land. Er wordt veel minder gejaagd als vroeger. Dus voor steeds meer dieren is Nederland een soort veilige plek aan het worden... waar ook nog eens heel veel voedsel is. Ja. Dus de uh, ja, interessante situatie ontstaat... dat terwijl Nederland meer inwoners telt dan ooit tevoren... er ook meer natuur is dan we het afgelopen... 100, 200 jaar hebben gehad. Nou, dat is een interessante uitdaging voor de toekomst. Jouw, jouw stichting zegt ergens... Uh, uh, de, de meest kwetsbare gebieden zijn die gebieden zonder bezoekers. Ja. Nou, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Nou, als je, ja goed, het is misschien wat kort geformuleerd... maar uh, we weten dat de best beschermde gebieden... dat zijn de gebieden waar mensen zich aan verknocht hebben. Zeg maar, waar, die, waar ze dagelijks lopen... Uh, in het weekend naartoe gaan, hun hond uitlaten, yeah. dat zijn gebieden waar mensen direct emotionele binding mee hebben en dus ook bereid zijn om daarvoor te knokken als er een bedreiging is. Terwijl gebieden achter een hek met een bord verboden toegang. Ja, als daar wat verandert, dan heb je daar als omwonende veel minder uh, betrokkenheid mee. Dus de, de, een belangrijke drijfveer voor mensen om natuur te beschermen, is gewoon dat ze, dat, het ook, dat ze die natuur als hun natuur ervaren. Ja, maar er zijn ook mensen die vinden het gewoon de moeite waard om een bepaald gebied te beschermen, omdat er bijvoorbeeld een links rondloopt, omdat ze dat nou ja, een mooi doel ja. vinden. Nou, goed, dat vinden wij natuurlijk ook. En, ja. um, en het aardige is, in die grote nieuwe natuurgebieden ontstaan vanzelf ook hele rustige plekken waar, uh, waar planten en dieren zeg maar uh, niet uh, ja, gewoon hun eigen gang kunnen gaan. Ook in die Gelderse Poort, de Millingerwaard. Dat is dan een gebied in die ja. Gelderse Poort... waar vroeger maar 100 mensen kwamen. Daar komen er nu 200 Nou, Je zou zeggen, nou, dat gebied wordt totaal onder de voet gelopen. Dat is niet zo, omdat bijna al die mensen... gewoon toch over één of twee routes lopen. En de rest van het gebied is gewoon rustig. Daar kun je echt uh, weken rondlopen zonder ooit iemand tegen te komen. En dat weten dieren ook. Dus zo ontstaan er, zelfs in het drukke Nederland... in die nieuwe natuurgebieden, rustige plekken... waar zelfs een links en in de toekomst zelfs een wolf... zijn jongen kan, uh, kan werpen. Zit daar, zit daar geen grens aan voor jou? Want het, er zitten zeker grenzen aan. te veel zijn, ja. ja. En, maar goed, die, die hoeven we niet bij voorbaat al uh, te trekken, die grens aan. Maar kijken waar, uh, waar we uitkomen in, die, uh, in die, nieuwe, waar, waar die nieuwe balans komt te liggen. Maar voorlopig is er voor mijn gevoel nog heel veel meer mogelijk dan ja. uh, we tot nu toe uh, gewend zijn. Dan hebben we hebben in Nederland een heel bijzonder natuurgebied, de Plassen. Daar zijn volgens mij ook plannen voor om dat gedeeltelijk open te gaan stellen. Um, of is dat, is dat niet... nog een diepe wens? Um, nou, wij zijn zelf met Staatsbosbeheer in gesprek... om te kijken of we daar meer mensen naartoe kunnen halen. Inmiddels, het, is, nou, het gebied is wereldberoemd. Ja. <laughs> het is uh, in Nederland vooral vanwege het jaarlijks terugkerende item... van de dieren die daar in het voorjaar uh, sterven. Ja, um, dus dat zijn dieren die vanwege een voedseltekort... Die dan, ja, waar zeg maar het surplus aan dieren wat de winter, waar, waar te weinig voedsel voor is... dat, uh, dat sterft in het gebied... Um, dan, dan zijn wij als Nederland ermee bezig. Maar de, voor de rest van de wereld, zou ik bijna zeggen... Ja. is de Oostvoudersplas een ongelooflijk gebied. Omdat daar in die andere elf maanden van het jaar, zou ik bijna zeggen... gewoon zo'n ongelooflijke hoeveelheid leven te zien is. Er zijn maar weinig plekken op de wereld. En zeker zo dichtbij een grote stad... waar jij hey, kan uh, lopen, rijden tussen duizenden hechten, wilde paarden... waar je je zeeën aan ziet, waar je zomaar vossen... Ja overdag ziet lopen, zilverrijkers, enorme aantallen ganzen. Dus die, die kant van het Oostvaardersplassen verhaal... is in Nederland in ieder geval nog onderbelicht. Maar we zouden het... graag wat meer mensen mee in aanraking zien. Ja. Nou, ik, ik geloof ook dat het een favoriete bestemming is voor velen... om er ooit eens een keer uh, te, kunnen, te kunnen wandelen. Maar tegelijkertijd worden ze dan wel geconfronteerd... bijvoorbeeld met, met zo'n van dier. Ja, maar, dan, maar dan, wordt het, dan komt het in zijn context te staan. En ik denk dat dat... Hoe bedoel je dat? ...erg belangrijk is. Nou... Uh... Even... Er wordt gekeken naar e e Hilversum. Ja, dit, ja. Dit, dit is voor veel mensen denk ik een aangename woonplaats. Als nou een buitenstaander van Hilversum alleen maar beelden zou zien van de intensive care van het ziekenhuis en van de gesloten afdeling voor uh, demente bejaarden in het verpleeghuis, dan zou je ja. toch denken: wat is dat in godsnaam voor een oord? En dat moet dat, moeten we daar niet wat aan doen? Maar dan zie je alleen maar één facet van het leven in Hilversum. En dat is eigenlijk in Oost-Vulles-Plas ook het geval. Daar is Daar wordt. Uh, zeg maar 360 dagen per jaar yeah. geleefd door miljoenen dieren. Dat is één grote orgie van natuur. Yeah. Fenomenaal. echt. Uh, en ook echt als je dat als je dat eenmaal geweest bent, dan laat dat je nooit meer los. Maar ja, daar waar heel veel geleefd wordt, wordt ook veel gestorven. Yeah. En uh, als je dat uit zijn verband haalt, dat dat sterven, dan wordt dat in één keer een heel ander verhaal dan als je het hele verhaal kent. Yeah. Dus dat is de reden waarom wij zeggen van nou, we moeten gewoon echt uh, de plas in zijn totaliteit onder de aandacht brengen... en niet alleen maar steeds focussen op het moment... waarop dieren aan het eind van de winter uh, daar sterven. Maar de discussie daar uh, is wel van... ja, die, met die dieren gaan het dood, zouden we niet meer aan faunabeheer moeten doen? Wat een mooi woord is voor... moeten ja. wij niet uh, kunstmatig de, de, de, de populatie lager, oftewel, gaan jagen? Ja, ja goed, daar, daar zijn al heel veel studies naar verricht. Hè, steeds ook onder politieke druk. Maar wat is jouw druk. idee daarbij? Nou, al, die, die, al die varianten zijn uh, al uit het daarna besproken en, en weerlegd. Gewoon de manier waarop Stadsboltsbeheer het nu doet, is uh, binnen de context... Er zijn best verbeteringen mogelijk in de Oostvoerdersplassen. Ja, maar wij maar moeten, moeten er niet er over... gewoon mee leren leven dat er af en toe zijn dier dood gaat. Ja, en er zou uh, uiteindelijk, als de Oostvoerdersplassen onderdeel worden van een groter geheel... en ook daar bijvoorbeeld vroeg of laat die intreden doet... Dan, zal, dan zul je zien dat dat gebied meer in balans raakt. Dat, er dus, dat die sterfte, die, die blijft... Want Waar, wat zei, waar heel veel dieren leven, gaan ook heel veel dieren dood. Maar die zal wat meer verspreid door het jaar plaatsvinden. Er zal wat meer. Uh, ja, er zal, zullen dus ook meer roofdieren, aaseters op afkomen. Dus de, de, de kringloop wordt completer. Okay. En dat, uh, nou goed, dat, Ik denk dat, dat het die kant op moet. En daar zijn we ook volop mee bezig met z'n allen om dat, die kant op te laten gaan. Wij gaan eens uh, luisteren wat onze uh, dichter van de dag Rickert Zuiderveld hier allemaal van vindt. Dichter bij de zondag. Denkend aan Holland Denkend aan Holland Zie ik roedels wolven Traag door het Limburgs landschap gaan Waar linksen Loerend langs de bosrand staan De zalmen springen opwaarts In de golven van Maas en Waal Die langzame rivieren Waar bever, koekoek, hop En wilde kat Zich koesteren in de schaduw van de stad Het pad getooid met slingers Angelieren Kom, laat Gods water op Gods akker stromen. Laat vogels nesten bouwen in de bomen. Zo groeit dit paradijselijke park... waar alles wat voorbij ging terug zal komen. Zo zit ik op een zondag wat te dromen, te mijmeren... als Noach in zijn ark. glimlach en een gestoken duim. Vind je het mooi? Kan je er... ja, ja, grappig. Je het, <laughs> grappig. Ja, het is Natuurlijk heel mooi samengevat waar dit uh, verhaal over gaat. Mooi. Wij gaan, uh, wij gaan uh, weer naar een mooi stukje muziek. Uh, Julien Clerc met Le Patineur. Dans une ville où je passais. En au nord du mois de juillet Sur un grand lac, un lac gelé Un en noir glissait, glissait Il avait un drôle d'habit noir Qui avait dû faire des grands soirs De l'Autriche et de la Hongrie Quand elles étaient réunies C'était un échassier bizarre Il ne sort pas de ma mémoire Sur une jambe et jusqu'au soir Il glissait là sur son miroir Il patinait Il patinait Sur une jambe, il patinait Et puis la nuit est arrivée Allait s'arrêter Car les enfants devaient rentrer Le spectacle était terminé Une belle femme aux cheveux blancs Est venue vers lui gentiment Mettre une carte dans sa main Et un long manteau sur ses reins C'était un échassier bizarre Il ne sort pas de ma mémoire Sur une jambe et jusqu'au soir C'est là sur son miroir. Il le Il Une ville où je passais bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac, un lac chelé, un homme en noir boitait, boitait, il le patinait. Julien Claire met Le Patineur. Ik zit in de studio nog steeds met Wouter Helmer, eh, ecoloog, natuurontwikkelaar... betrokken bij eh, het bureau Stroming en eh, Stichting ARK. En veel bezig met, eh, met, met ja, de, ver, de verhouding tussen mens en natuur... maar vooral ook om natuur zich weer te laten ontwikkelen. En nou hoorde ik jou net praten over de Oostvadersplassen... en jij zegt, nou als je daar eenmaal geweest bent, dat, dat, dat laat je nooit los... En uh, het, het deed bij mij ook de vraag een beetje opreizen van... je zit hier maar in dat kleine Nederland. Zou je niet veel meer tot je recht komen in Noorwegen of Zweden... met grote uitgestrekte bossen? Verlang je daar wel eens naar? Mm, tuurlijk, ook om, om natuur op een nog grotere schaal uh, te zien. Yeah. Maar voor mij blijft nog steeds het allerboeiendste, die relatie mens-natuur. En wil je die uiteindelijk in een nieuwe balans krijgen, dan is dat toch het meest spannend... Ja. In, in, in stedelijke regio's, aan de randen van de stad. Uh, zeg maar Die relatie tussen stad en natuur, daar, ja, daar draait het ook de komende decennia om. Om die goed vorm te geven. Dus het is voor jou belangrijk dat er ook een beetje spanning zit in die relatie? Want nou dat ja, in heb je veel meer ruimte. Ja, maar het zijn uiteindelijk de mensen, toch, in heel Europa eigenlijk... die, die de ruimte... Bepalen voor die natuur. Het is niet anders. We zijn gewoon. De mens heeft zo'n dominante invloed yeah. in ons deel van de wereld. Dat je, het zijn de mensen die bepalen hoeveel ruimte ze die de natuur geven. Dus je zult uiteindelijk altijd terug moeten naar die mensen. om hen te overtuigen, om hen uh, ja, te inspireren. Yeah. En dat doe je nou eenmaal niet in de middle of nowhere. Dat doe je in de stad. Of in de, in de, in yeah. de regeringscentra van Europa. En in de, op de plekken waar de mensen de besluiten nemen. Dus daar. Uh, onze projecten richten zich bijna altijd op die relaties. Niet voor niks, al onze grote projecten in Nederland... liggen bij de steden, bij Rotterdam, bij Deventer, bij ja. Maastricht... bij Roermond, bij Nijmegen, Arnhem. Maar jij daar gaat, gebeurt het. Jij gaat dus altijd uh, dat debat aan, of de conflict aan, hoe je het noemen wil... met mensen die misschien best wel sceptisch zijn uh, in eerste instantie. Waar, word jij daar nooit zelf moe van? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. <laughs> nee, want ik, ben, ja, ik ben sowieso een ontzettend optimist. Ja. Uh, ook een beetje een opportunist. Dus ik zoek, ik weet waar ik heen wil. Ja. Um, en, dus ik, het, en het kan me niet zo heel veel schelen... langs welke weg ja. ik het mijn doel bereik. Dus ik heb ik altijd meerdere opties open. Dus als het... Je hebt wel eens gewoon een, een, dat er een gedeputeerde in een provincie zit... waarvan je weet van nou, dit gaat nooit wat worden. Ja. ja, goed, dan ga je gewoon naar een andere provincie. En dan wacht je vier jaar en dan probeer je het nog een keer. Dus je, je, je leert ook wel... Uh, flexibel zijn in, je, ja, in de manier om je doel te bereiken. Ja. En omdat we tot nu toe steeds heel veel bereiken... en je ook de lol ziet van, uh, ja, van de mensen om je heen... van je collega's, van de mensen die de natuurgebieden bezoeken... Uh, ja, blijf je voortdurend geïnspireerd en, en gemotiveerd om het te doen. Maar uh, tegelijkertijd zitten we wel in een tijd... Uh, de, waar er weinig te besteden is... En uh, er wordt wel eens gezegd, uh, bijvoorbeeld door staatssecretaris bleken... van nou ja, ik, ik heb gewoon op dit moment even geen geld meer voor de natuur. Ja. Wat, wat vind je daarvan? Um, nou, dat hij even, ik denk dat hij daarin twee denkfouten maakt. Mm. De eerste is dat hij denkt dat natuur duur is. Terwijl ik net heb proberen uit te leggen... dat natuur yeah. op heel veel manieren goedkoper kan zijn... dan veel traditionele oplossingen. Um, en de tweede denkfout die hij maakt is dat hij zegt van nou en dan geven we de subsidies aan boeren, dan kunnen die de natuur beschermen. Nou weten we daarvan dat dat de meest dure manier is om natuur in stand te houden. Dat kost relatief heel veel geld yeah. voor relatief heel weinig natuur. Dus boeren moeten vooral blijven doen waar ze goed in zijn, gewoon voedsel produceren, eh, landschap onderhouden. Maar als het gaat om natuur, moet je, moeten we echt ruimte maken voor spontane natuur. Yeah. Eh, en dan praten we niet over een paar soorten, maar over tienduizenden soorten. En, uh, en dan moet vooral de, ook economisch die koppelingen zoeken met de maar, functie die ik al genoemd heb. Ik zeg maar. kan me voorstellen dat er een, een crisistijd dan wel interesse voor is als je dat zegt. Hè, wat de economische koppelingen. En tegelijkertijd heb je het ook wel een beetje moeilijker gehad. Hoe zie je dat zelf? Heb je het moeilijker of makkelijker in deze tijd? Kijk um, genoeg, wij hebben het. Uh, wij komen nu makkelijker aan werk dan ja? uh, pak een beetje uh, tien jaar geleden. Omdat je. Juist omdat wij eigenlijk gewoon oplossingen bedenken... voor hele reële maatschappelijke vraagstukken. En oplossingen bedenken waarbij ook nog eens keer die natuur meer ruimte krijgt. Dus ja. de, um, de... Kijk, ik, als je 100% afhankelijk bent van subsidies, heb je het nu moeilijk. Dat is ja. volstrekt duidelijk. Op het moment dat je meer ondernemend uh, in die uh, relatie mens-natuur stapt... heb je gewoon ook juist, zou ik bijna zeggen, in tijden van economische schaarste... wordt het belangrijker om naar oplossingen te zoeken... die uh, ja, uiteindelijk goedkoper zijn. Is het, wel eens, is het ook wel eens misgegaan? Dat je dacht van, nou, we, gaan, we hebben hier een mooi project... het zal zo en zo moeten gaan werken, maar dat het toch niet werkte? Dat er een soort niet terugkwam? of. Dat, nou, er... dat, dat soort niet terugkomen, dat is, uh, dat is gewoon all in the game. Want, ja. uh, dus dat is, uh, het is een onvoorspelbaar gebeuren als die natuur zelf zich gaat ordenen. Dan, dan soorten die je verwacht komen niet. En Honderden soorten die niet verwacht komen wel. Dus ben je wel eens verrast met een soort? Ja, al heel vaak. Ben ja, je met... ook wel eens diep teleurgesteld in een... dat een soort niet kwam? Uh, ja, nou, ja, bijvoorbeeld, uh, uh, vo volgens een grappige naam, de kwak. Dat is een, een nachtreiger. Ja. Nou, die hadden we al lang in die Nederlandse riviergebieden terugverwacht. Nou, die komt dan niet. Maar die zeeaard, die is bijvoorbeeld die is, die is tientallen jaren eerder terug dan we ooit gedacht hadden. De, nou, dat het feit dat bijna alle zoogdieren in Nederland het, het goed doen... dat de steenmaart er overal voorkomt... dat ja. dassen zich weer overal in Nederland voorplanten... dat we sinds dit jaar de zwarte ooievaart terug hebben in de Gelderse Poort. Dat zijn ongekende gebeurtenissen. Maar als je nou uh, uh, vol inzet op zo'n kwak... Hè, zoals je nu ja. op de links inzet, en, en die komt niet... Ja, maar dat doen we dus nooit. Het is voor ons nooit. Maar je hebt je projecten uh, nu aangenoemd. Ja, de missing, maar goed, de links. missing Links is, is, is vooral ook een, een, een knipoog naar je links. Ja. Dat die ondertussen wel gewoon onze kant op komt, dat leggen we natuurlijk wel goed vast. En we hebben ook allemaal cameravallen in het grensgebied staan voor als die. Kijk, op het moment dat we die eerste links fotograferen, dan wordt het natuurlijk wel voorpagina nieuws. Ja. Maar dat er ondertussen boomarters de grens oversteken en wilde katten gewoon de. de, de de normale uh, Europese wilde kat. Dat zijn natuurlijk ook al prachtige successen... Ja. die ook onder het project Missing Links uh, vallen... En, en daar het succes van betekenen. Nu hebben wij in Nederland... dat hadden we net tijdens de muziek nog even over... Uh, ook gebieden waar het heel erg stil aan het worden is. De, de, ja. de zogenaamde krimpregio's, gedeelte van Zeeland... maar ook in het noorden Groningen, waar, waar de mensen ja. een beetje wegtrekken. Ja, zelfs in Zuid-Limburg. Ja. Nou ja, een van de mooiste landschappen van Nederland... In die, tussen die steden, Maastricht, Heerle, Aken, Luik... ligt een fenomenaal mooi landschap en mensen trekken daar weg. En Wat, wat, wat, wat zegt jou dat dan? Zou jij belangrijk vinden dat er toch mensen blijven wonen? Um, het is in ieder geval belangrijk dat het gebied... Een, ja, dat, dat die kwaliteit van die gebieden uh, op zijn minst behouden blijft. Maar als het even kan ook nog weer, weer beter wordt. En dat betekent dat je er toch weer... Uh, ja, dat het dus ook weer een plek moet krijgen in onze samenleving. Dat, het, um, dat dus mensen het... Uh, zich daarvoor ingezet. Dat er ook weer, dus een, toch ook een economische dus, waarde aan gekoppeld wordt. Dus je wrijft niet in je, in je handen en zegt... nou, hier hebben we een groot uh, leeg natuurgebied. Nee, want puur het wegtrekken van mensen uit dit soort landschappen... Dat, het, het klinkt gek, maar dat leidt vaak tot... Uh, want ja, dan krijg je toch uh, mensen die daar bossen willen planten. Of, yeah. uh, en, en vaak leidt het tot een nivellering van het landschap. En dat speelt in Nederland, maar dat speelt nog veel meer... in andere delen van Europa. Word, op dit moment wordt... 1 miljoen hectare per jaar in Europa verlaten door mensen. Dat levert enorme lege landschappen op. Die spontaan dichtgroeien met bos, was. Dat lijkt mooi. Maar ecologisch gezien is dat een verarming... Okay. ten opzichte van een heel gevarieerd landschap. Dus wij zijn nu bezig, samen met een aantal grote internationale organisaties... om die grote Europese wildernis eigenlijk te ontwikkelen. Ja. Dus de, als vervolg op wat ons Nederlandse werk... zijn we nu op grote schaal in Europa bezig. En uh, ja, om zeg maar, de Yellowstone-parken, de Serengetis van Europa te ontwikkelen. Oké. Okay. En uh, daar heb je dus blijkbaar ook mensen bij nodig. Wouter, ja. uh, wij, wij zijn aan het einde van ons gesprek aan het komen... maar wij vragen altijd onze gasten om in het gastenboek... hun ideale zondag te beschrijven. En dat heb jij, uh, heb jij ook voor ons gedaan. Dat wil je dat ik dat uh, ja, graag. voorlees? Oké, okay, nou. Ja, mijn favoriete zondag. Schrik niet, die begint om vier uur ochtends, ergens Zo. in mei... Ja. in de Gelderspoort. Een ontluikend paradijs langs de rivieren boven Nijmegen. Het liefst samen met mijn broer Jeroen, de tekenaar. Al 40 jaar mijn maatje als het gaat om het vertellen van nieuwe natuurverhalen. Hij in beeld en ik in woorden. Het opkomend licht boven de groenlanden. Stoempende binnenvaart door de nevels op de rivier. Aanzwellend vogelkoor uit de rietlanden. De wilde van de Millingerwaard met zijn dampende kuddes. De pons van een bever. Mooier kan een dag niet beginnen. Mijn favoriete zondag vindt ook ergens een knusmoment met mijn gezin. Wat met dochters van 16 en 18 steeds boeiende gesprekken oplevert. En mijn favoriete zondag ontwijkt ook de doodsheid van de middag... van het harde, saaie licht, de plichtmatige bezoekjes. Svinders overbrug je niet makkelijk, met kloven van hout voor de kachel. soms met wat gerommel in de tuin, maar ook een siesta kan helpen. En mijn favoriete zondag viert ook zeker de avond in strijklicht. Het liefst aan een lange tafel met veel buren en vrienden. Lekker eten en veel wijn. Het liefst ook na gedane arbeid. Het is ook niet gek dat mijn favoriete zondag dan ook meestal op zaterdag valt. Wouter, uh, dankjewel voor een mooi gesprek over uh, de natuur en het ontwikkelen daarvan. En uh, daar gaan we straks uh, naar het uur mee door. Als u dit gesprek wilt naar luisteren, kunt u terecht op eo.nl-dit-is-de-zondag. Maar ik ga nu naar Menno, want Menno, jullie gaan in vroege vogels verder praten over natuur, geloof ik. Ja, we gaan verder over natuur ja? en we hadden wel verwacht dat Wouter helemaal natuurlijk ook op zondag, zijn favoriete zondag, tussen 8 en 10 naar vroege vogels luistert. Maar dat uh, is Ja, hij schijnt er rechts te wandelen of zo. <laughs> uh, wat is jouw favoriete groente, Ed? Andijvie. Andijvie, heel goed. Nou, je mag meedoen met de verkiezing van de, de lekkerste groenten. Oh. We houden een grote verkiezing. Wat vindt de Nederlander nou lekker? En we zullen erachter komen. En verder, ja, heel veel aandacht voor natuur en milieu. Nou, lekker luisteren de komende twee uur. Um, nou, tot zo dan, na het nieuws. Dag. Dit is Radio 1.